Problemen. Het is onduidelijk wanneer alles weer op Schiphol normaal verloopt. De andere vliegvelden in het land hebben volgens nog nergens last van. Brandende sterretjes op flessen champagne... zijn waarschijnlijk de oorzaak van de dodelijke cafébrand in Zwitserland. Dat zei justitie op een persconferentie. Bij de brand vielen 40 doden. In het dorp waar het zo ging wonen ook Nederlanders. Je hoort een vrouw bij RTL. Ik merk dat de mensen heel gelaten zijn, heel verdrietig. Het is een bedrukte sfeer in het dorp. Wij hebben veel kennis hier die dus ook nog iemand kwijt zijn... of iemand zoeken en dat is gewoon echt heel triest. Mijn broer zei, ja, je komt zeker wel naar huis... maar we gaan juist niet naar huis. Wij blijven juist hier om uh, mensen te steunen. Vijftig gewonden zijn naar brandwondencentra in omliggende landen gebracht. Spanje trekt steeds minder migranten. Het waren er vorig jaar een kleine 38.000. Dat zijn er ruim 40 minder dan een jaar geleden. Vooral kwamen minder mensen van West-Afrika via de Canarische eilanden. Spanje zegt dat het komt door een goede samenwerking met Afrikaanse landen. En veel teleurgestelde gezichten in de eerste minuten van het nieuwe jaar in New York. Een grote groep mensen had zich verzameld bij de Brooklyn Bridge... om naar een grote vuurwerkshow te kijken. Maar wat bleek? De show bestond helemaal niet. Op Sociale media werden oude beelden van vuurwerkshows verspreid... en daarbij stond dat het van de jaarwisseling was. Nou, en duizenden mensen trapten daar gewoon in. Het weer van Weerplaza gaat vriezen en het kan op meer plaatsen gaan sneeuwen. Morgen zijn er opnieuw winterse buien bij maximaal 3 graden. Flitsmeister meldt viel op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord... bij Maastricht-Noord, zeven kilometer en een kwartier. Op diezelfde A2 richting Maastricht-Noord, ook bij Born. Daar is de weg dicht, drie kilometer en tien minuten. En op de A20, Gouda Hoek van Holland, bij het Plein. Het komt door een gladde weg, drie kilometer, half uurtje. Ja, en met die gladde weg, geen flitsers. Tom en Bram. Ja, welkom, welkom. We hebben muziek van Damiano David. Talk to me komt eraan, na Ellen Walker en Eva Max. Maximum weekend.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 Jano, David, op je muziek En Talk van Me, hoorde je, het is vrijdagavond. 7 over 7. We hebben het foutuur achter ons liggen. Daar Bram. En daar Tom. En in de app onder andere Manon die erbij is. heet Tom en Bram. De hele beste wensen voor 2026. Fijn om jullie weer te horen. En ook genoten van de Room Bram. Ik luister vanavond heerlijk mee. Nou, wat superleuk. En ook bedankt Manon voor al je hulp. En trouwens van al die luisteraars die ons... Hebben geholpen met ontsnappen. Ja, 141 uur. Ja, hou er maar over op. Veel te lang. Remco is erbij. Die stuurt een uh, foto vanaf de strooiwagen. En die doet een oproep voor de automobilisten in het midden van het land. Het is verraderlijk glad. Ja. En uh, Wander die zegt hier. Hoi Tommy en Brammetje. Hoe is die? Ja. Kom zie, si, kom sa, hè? Jawel hè. We zitten er. Als ik uh, goede voornemens had gehad wat betreft gezond eten. Dan kunnen die overboord. Want er was uh, van de week uh, kwam ik thuis. En uh, toen zei Helene. Hé, hey, er is een pakketje van Bram bezorgd. Oh, ja, wat leuk. Yeah. Hoezo bezorgt die jongen een pakketje bij ons? Hij vergeet mijn verjaardag nog. <laughs> ja, dat is dan ook weer niet gelogen. Maar er stond ineens een uh, enorme trommel met, met, met heerlijke koekjes. Met koek. Ja, uh, kijk, in Amsterdam, uh, we, we, we hebben er een hekel aan, het uh, op. De stad Amsterdam. Zeker, niet, niet zozeer de stad Amsterdam, maar gewoon die Amsterdamse... Dat gedoe. Dat getut. Ik rijd je die... naartoe om hier lekker mijn ding te doen, maar ik jubel voor de rest weg. Ja, de, de matcha's. Ja. Zeg maar, oh, dat soort oh, ja, dingen, weet je ja, ja. nee, wel. Nee, nee. Maar wat ze dus wel heel lekker kunnen hier, dat, dat, dat zijn koeken maken. Van die, van die koeken die je op TikTok ook overal tegenkomt. Oh, zijn ja. dit TikTok-koeken? Nou, ze zijn volgens mij wel uh, TikTok-waardig, oh, ja. ja. Dus, uh, en die versturen ook gewoon uh, trommeltjes. Ja, nou, dat is hartstikke jongen, leuk. Echt uh, een, een trommel waar je u tegen zegt. Heb je, heb je ze al geproefd? Zeker. Uh, al moet ik wel zeggen dat degene die ze het meest eet... dat uh, is de kleine mevrouw. Ach, baby <lacht> Isa. Is helemaal fan van die koeken. Ik heb het even opgenomen voor Oh, oh hier uh, zit ze er eentje te peuzelen. <lacht> is het lekker koekje? Lekker. Het geluid maakt ze altijd als het lekker is. He? Mm. <racht> Ach, nou, het is in goede handen. Dus Zijn ze nou... al op? Uh, bijna. Nog, okay. er nog twee of drie. Dus oh, ja. uh, het gaat goed. Ik kan ze ook in de auto leggen. Op de, de auto. auto. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. stop. Wat? Wat? Ik wou zeggen in de oven. Oh, dat is wel lekker nog. Ja, even, ja. <laughs> ja. ja sorry. Je kan ze ook in de oven. Joh, dan knippen we dit eruit. In de oven, in de auto. En daarna in de auto. Ja, juist. Bye -bye. Wat klinkt die radio weer lekker? Nou, bedankt hè? Ja natuurlijk. Klinkt. klinkt die radio weer goed? Wow, wow, wow wow, Tom en Bram. Dat is jij naar Ja, en muziek voor bij jou in de oven. Zometeen het alarm Thomas Gray komt eraan en eerst Linkin Park in the end. En je hoort hem niet eens. Nee. Ik zei muziek voor bij jou in de oven. Ja, leuk. Nou, laten we maar lekker dit gezellige liedje luisteren. Om er even van bij te komen. It starts with thing, I don't know why it doesn't even matter how hard you tried. Keep that in mind. I don't have a spine to explain it to time.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 It all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so Ben je ervan? Ja, vet. Ja, toch? Ja, leuk. 21-jarige gast, DJ-producer, komt uit Canada. En uh, ja, dat belooft een uh, grote te worden. Hij heeft al in uh, voorprogramma's gestaan van uh, nou, onze vrienden Martin Garrix, Everjack, dat soort types. En uh, ja, dit is uh, zijn eerste alarmschijf. Nou, Wat leuk. Ja, daar gaan we nog veel van horen, denk ik dan. Ik, het wel. ik vind het ook wel lekker dat uh, de eerste alarmschijf van 2026... dat hij ook lekker energiek is. Ja, dat vind ik ook niet, leuk. Niet zo'n langzame bellet, nee, gewoon even nee, op. Meteen nieuwjaar, gas erop. Welkom in het nieuwe jaar. Thomas Gray hoor je de komende week extra vaak op Q music De track heet Rumors. En van Thomas Gray naar Tom Grennan. Q. Q, Q,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 like the AI. truth and keep my yeah. sisters alive so for the ones who parted seas uh, yeah. for the ones who's following dreams uh, yeah. for the ones who knock down doors uh, yeah. and allow us to pass down keys uh, yeah. pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest pray when she looks at herself in the mirror she sees a queen she sees a goddess and so we pray for someone to come and show me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 Bij de eerste, de beste gelegenheid die jij krijgt, na je me gewoon hard. Wie overleeft de vloek van Pandora? Je ziet het morgen om 8 uur bij rtl 4 Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Jouw thuis, jouw smaak. Met Carwei. nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Carwij, maak het mooier. Mm. Mm. Jij wil dat mensen moe van je worden.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 Center of. Tell me today, uh, take my heart Stel je voor dat het ja zou zijn. Of zometeen. Het vertoorje woord. Ja, een nieuw jaar, nieuwe dingen bij Q-Music. Tenminste, nieuw. Het wordt de derde editie, maar wel een nieuwe editie. Het verboden woord staat weer op het punt van beginnen. Komende maandagochtend om acht uur wordt bij Mattie en Marieke... het verboden woord 2026 bekendgemaakt. En dan een week later start het verboden woord. En mag dat woord een week lang niet geroepen worden. Is dat wel het geval, wordt het geroepen door een van de Q-DJ's. Dan kun je naar de Q-app gaan, druk je op de rode knop... en hoppatee, maak je kans op 500 euro. Ja, oh, wat een, wat een bloedbad was dat de afgelopen editie, zeg. ja. Zo. We hebben natuurlijk, uh, editie 1 was uh, Misschien. En editie 2 van afgelopen jaar was Eigenlijk. Ja, dat, dat, is, echt, dat is echt al, al eigenlijk... Ik daar het je. We gaan even luisteren naar afgelopen editie... wat er allemaal gebeurde toen Eigenlijk het verboden woord was. Ja. Toen gaan we dit spelletje spelen. Nou, eigenlijk best wel heel leuk. Ik zie hier een teller oplopen en ik weet niet wie er de fout is ingegaan. Kiki, wie heeft dat gezegd? Ja, Matsie. Heb ik, het, heb ik het gezegd? Dus eigenlijk was het experiment mislukt. Ik hoorde mezelf zeggen. Ik dacht, ik zeg niks. Misschien dat het niemand opgevallen is. Maar zo werkt het dus blijkbaar niet. Klinkt wel gezellig, hè? Lekker Lekkere chipsak eigenlijk. Gewoon de achterdag dag op rij maar, dat het grijs is. En dat is eigenlijk sinds 19. Ga maar door. Ga maar door. Ik heb het uitgeschreven. Ik heb het gewoon uitgeschreven. <tus> Je moet namelijk gewoon daadkrachtig praten met een doel voor ogen. Ik moet mijn haren nog wassen. Je moet eigenlijk gewoon zeggen, nee, ik kan niet. Daadkrachtig. Oh, fuck. Ah, acht. Zou ik het dan nog een keer? Ah, oh, jongens, echt. Dit is maar. Ja. En dit, dit, ja, er zaten echt nog hele ergen tussen. Ja. Soms zeiden mensen twee keer in één ja, zin. Ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk. Ja, ja hij zei ja. eigenlijk. Ja, ja, die heb je ook nog gehaald. Ja, wat hoop was... jij een beetje in welke hoek het verboden woord zit? Nou, Ik hoop dat hij gewoon dit jaar echt onmogelijk is. Ja. Dus het woordje en. Ja, ik hoop dus ook vooral inderdaad dat hij wat korter is dan de vorige. Dus ja. we hebben eigenlijk en misschien gehad. En ik heb dan ook wel eens gehoord dat hij dan bijna werd gezegd. Eigen. Weet je oh, wel, dat ja, ja. dat Dat is dus als je gewoon een dat hebt. Of een dus. Ja. Die is gewoon een en risie. Ja, dat of, is ook of, helemaal niet gek. Weet je wat ook heel vaak geroepen wordt hier? Nou? Zometeen. Ja, zometeen. Ja, zometeen gaan we Ed Sheeran draaien. Of, uh, ja, zullen we het zometeen even hebben over Ja, de ja, de ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, of uh, het je echt... Echt, ja. vind ik ook wel echt een goed woord. Hier, daar ga ik echt al. Echt een goed woord. <laughs> ja. Echt een leuke actie. Ja, dat is ook een woord dat gebruik ik denk ik wel in uh, iedere zin. Dus dat, dat, dan ben ik de lul. Nou, even het weekend nog. En dan maandagochtend, 8 uur. Dan zijn ze terug van kerstvakantie, Mattie en Marieke. En dan zijn ook alle Q-DJ's hier in de studio om het bekend te maken. Het verboden woord, 2026. Een week later gaat het dan van start. Maar eerste agendapuntje is dus komende maandagochtend... 8 uur sharp bij Mattie en Marieke hier op Q-Music. Nu Alesso... Blijft eigenlijk ook best een leuk liedje. Hè? Zeker. Dus misschien moeten we hem morgen weer draaien. Zeker, zeker, zeker. <lacht> um, je hoorde ze niet? Ja, je ik hoorde het wel. Verboden woord. Ja. Uh, goed, Tom van der Weert. Ja. Uh, uh, de, nou, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar oh, het, het is gebeurd. Wat is gebeurd? Nou, kijk, Taylor Swift, uh, je kent Taylor Swift. Ja, daar ben je niet zo van. Ik nee. geen fan van. Nee. Uh, ik heb het wel eens vergeleken met een, uh, een gerecht gekookte kip, witte rijst en gekookte wortelen. <lacht> Dat is. <lacht> Taylor Swift voor mij qua muziek. Um, ik heb ooit iemand de uitspraak uh, horen maken. Als Taylor Swift in mijn eigen keuken zou optreden. Oh, zou ik ja. niet gaan. <laughs> nou, vond ik erg leuk. Maar Tom van der Weert, Het onmogelijke is gebeurd. Ja? Ik ben op 2 januari 2026 officieel. Een swifty, Ga weg. Ik vind het hartstikke leuk. Maar haar nieuwste dan? Of, uh... Ja, okay. die vind ik hartstikke leuk. En die daarvoor vond ik ook al zo goed. Ben je nog van Filia? Ja, fantastisch. Echt, die, die brengt alleen maar goede muziek uit de laatste tijd. En dat vond ik dus heel, heel vervelend. Justin Bieber had dat ook. Dat was ook in het begin. zat ik zo op die H Tour van Justin Bieber, weet je wel. Met zijn baby O. Ja. En oh, wat een verwend kind. En ineens was hij vet. Ja. En ineens was ik om. En nu is dat ook gebeurd met Taylor Swift. En ik vind dat eigenlijk heel erg vervelend. Maar ik ontkom er niet aan. Dus de uh, Fate of The Filia en uh, Open Light, die, uh, die mogen we ja. Open Light vind ik ook echt een goeie. Ja, en kijk, zoals bijvoorbeeld Shaked of, vond ik uh, vroeger natuurlijk wel leuk, maar dat was de enige. Ah, okay. Maar nu dus echt in, in korte tijd baf, baf, Verrassen me toch weer. Daar ja, is dan toch knap van ja, dat ze dat. Uh... Ja, en, en wat ik ook tof vond, volgens mij had ze de, de, de medewerkers van haar uh, Eras Tour. had ze ook allemaal bijvoorbeeld 100.000 euro gegeven. Gewoon als een extra. Gewoon iedere medewerker. Ah, dat is wel heel lief. 100.000. Ze, ze had laatst ook een miljoen. Uh, rondom de kerst had ze een miljoen gedoneerd aan het goede doel. Nou, hier. Ja. Dus ik ben, ik ben. Ja, ik ben officieel een Swifty. Nou, dan speciaal voor jou. Nou, oh, wat leuk. Cruel summer. Ja, nou, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Toch wel? Ja hoor. Oh, nee, ik wilde eigenlijk de nieuwste wel draaien. Hoor. Ja, ach. ach Alsjeblieft. Oh, dankjewel. And don't we try to love op je muziek en Matt. Zeg, um, hebben de koffertjes de jaarwisseling overleefd? Zeker. Fijn. Zeker, ze zijn weer goed gevuld. Dan spelen we na achter het grote kofferspel en het nieuws komt eraan. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Ja, de spanning stijgt in Londen, want daar is de tweede halve finale van het WK Dart. Zo. En muziek zo meteen: Five Seconds of Summer, onder andere. Last van kriebelhoest of vastzittend slijm?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 bij Grando, laatste kans op feestelijke jubileumdeals. Ah, oh, zin in thee. Oh, wie heb je te lang niet gesproken? Het <tossimus> goede. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.